Uur. Dit is door meegens met het NOS-journaal. Qatar... ...weer alle passagiers met geldige paspoorten en visa mee naar de Verenigde Staten. Dat liet het bedrijf weten na de uitspraak van een federale rechter in de staat Washington. Die heeft het inreisverbod voor zeven moslimlanden opgeschort. De zaak was aangespannen door de staat Washington, maar de uitspraak geldt voor de hele VS. Volgens de aanklager leiden inwoners van de staat schade door het inreisverbod... ...en werkt het verbod discriminatie in de hand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 4 februari 2017. En de techniek wordt gedaan door Casper Kurensen. De redactie is Yvonne Roosendaal. Gert van Kuik, maar die is stiekem op vakantie. En de eindredactie wordt gedaan door Gerry Rutte. En de koffie ook, zie ik. Naast mij zit Pieter Jouwza. Goedemorgen. Goedemorgen, Ben Zonneveld. Dat is een tijd geleden, Pieter. ja. ja. Ik ben blij dat ik er weer bij ben. Waar gaan wij het vandaag eens over hebben? Ja, tegenover zit in ons uh, Michel Fazel. Want we gaan praten over de Vintage at Zandvoort 2017. Voor de vijfde jaar inmiddels al. En een mooi spektakel. Ja, het is inderdaad een spektakel. Dus daar gaan we even mee praten. En meteen daarna gaan we Martijn Hendricks ondervragen. Want die wil de kroegtijden van alle kroegen hier in Zandvoort uh, vrijstellen. Dus ja, dat betekent dat je om negen uur erin kan... 9 uur eruit, kan 9 uur, s morgens totaal los naar buiten. Nou, het wordt even aangehouden en ik heb nog een aantal uh, vragen over uh, een aantal dingen van de VVD. Er wordt uh, nieuwbouw gepleegd, tenminste de plannen zijn daar op het Raadhuisplein. En daar willen we George Polman eens over polsen. Ja, yeah, ben benieuwd. Dan, uh, waar, gaan blijf, wij nou de... waar blijft de ijsbaan dan? Dat wordt een mini-baantje. Yeah. Dan gaan wij over het nieuws. Uh, daarna komt uh, Leo Miesebek zich presenteren als een nieuw raadslid. Oesje, die kan helaas niet. En uh, gaan we met Leo praten. Ja, dat is goed. En als hij is geweest, dan komt Ton Ayrkissen, want die heeft het programma voor 2017 <kwijnt> Jazz aan Zee. Daarna zetten wij uh, in voor de zieke vriendin. Uh, door middel van crowdfunding komt Carla Houtstra uh, vertellen wat zij uh, graag wil en uh, wat er met die vriendin aan de hand is. Ja, ja. nou dat is het zo Dat denk. is het. Dus wij hebben nog uh... en, en, wel even een, een waarschuwing voor luisteraars. Oh, ja. Misschien kan het zijn dat in sommige huizen we niet goed doorkomen. Uh, er is ruis op de zender, dat komt door Zigo, waar ergens een gebroken leidingje zit. Uh, we hopen dat uh, via de analoge zender wel bij iedereen thuiskomen. En via internet. Maar dan moet je even bellen naar je vrienden en vriendinnen. Ja. Goed. Tot zover. Tot zover de inhoudelijke mededelingen. Voor mij ligt een prachtige poster van Vintage. Tegenover ons zit Michel. Er zijn, er zijn Zandvoorters, ongetwijfeld, die absoluut niet weten wat vintage uh, het, het Zandvoort is. Daarom zou mijn vraag ook zijn, leg het eens uit. Ja. Ja. Je bent weer net te vroeg. Vintage Zandvoort, uh, een heel groot Volkswagen-evenement. Luchtkoelde auto's die uh, naar Zandvoort komen en daar gezellig met z'n allen bij elkaar zitten. Ik ben geen, ik ben geen deskundige luchtgekoeld, dus dat betekent geen polootjes en golfs en dergelijke. Correct. We gaan met kevers, de, uh, kevers, de, de echte oude auto's, de, oude, de oude, oude TT, de kevers, de Volkswagen busjes, de T1'tjes, T2'tjes, tot en met de eerste serie van de T3. Die zijn ook nog luchtgekoeld, daarna krijg je waterkoker zoals wij het dan noemen. En die, uh, ja, daar hebben we niks kan je, mee. Kan je het nog volgen? Nee. <laughs> Ik zie je zo kijken. T1, T2, T3. Transport. Het, is, het is, is in de Volksmond T1. Ja, vroeger waren alle uh, motoren gewoon luchtgekoeld en toen gingen ze uh, systeem, watersysteem eromheen maken Precies. en dan krijg je de waterkokers zoals dan Michel terecht. Waterkokers. Okay. Maar je hebt dus ja. alleen maar luchtgekoelde motoren? Ja, nou dit evenement is tot uh, de, de eerste serie, zoals het dan ook weer heet in, in, de, in, de, in het Volkswagen gebeurde, het is dus Mark 1. dat is dus de type 1 waterkokers. Ja. Dus je hebt de Golfkabel, ja, ja. de allereerste polootjes, de allereerste <coughs> Audi's, de Sirocco. Dus het vierkante model, dat is allemaal nog welkom. En daarna is het klaar. Meer niet, nee. En alles en in, wat eronder zit is allemaal welkom. In welk uh, jaar is die omslag? van de, Dat je naar de waterkoeling uh, gaat? Uh, even kijken, want je hebt in, in 73 ik denk een Volkswagen de Volkswagenbus, dus de T2. Ik denk dat het een 73, 74 is. Dat het naar een waterkoker is gegaan. In de T3. Dan praat je toch wel inderdaad over bijna oldies, hè? Ja. Die categorie is veranderd, hè? Maar die oldies in jaartallen. Hoe bedoel je? Nou, je viel onder oude auto's als je een bepaald jaartal had, oldtimer. En die is omhoog getrokken. Hij is 25 jaar. Ja. 25 en daar zijn ze nu mee bezig met een 30 jaar. Ja, onderdelen. precies dat bedoel ik. Ja. Maar ja. er zijn nog zat T1'tjes in, <coughs> in Nederland. T1'tjes, uh, de meeste die er zijn, die zijn allemaal wel bekend. Maar ze worden wel steeds schaars, ja. ja. Over ja. hoeveel auto's praat je dan? Die in Nederland nog... Nee, ja, heb ik geen, geen idee no. Want er zullen hier her en der nog wel in een garage staan die nooit naar buiten komen. Dat, dat kan heel goed. Het zijn kijkobjecten geworden. Juist. Ja. Maar nu heb je het voor de vijfde keer. Ja. Vorig jaar is het een ramp geweest omdat die harde wind opeens begon. Ja, vorig jaar was echt een drama. Ja. Maar het jaar daarvoor, hoeveel auto's had je toen? Rond de 350. Toen zaten we nog op camping de branding. Ja. En toen stonden ze tot aan boven bij de slagboom. Zonder de laatste nee, misschien... auto's. En toen zaten we echt vol, vol, vol. We konden er kon gewoon niks meer bij. Dat is eigenlijk ook de reden waarom we bij de camping zijn weggegaan. Maar moeten ze zich aanmelden? Nee, liefst wel. Ja. Maar het hoeft niet. Kijk, de, de weekendgasten die dus op de vrijdag komen en die tot zondag blijven. Dat zijn de weekendgasten. Ja, liever hebben we die natuurlijk wel dat die zich aanmelden. Zodat wij weten van ongeveer hoeveel mensen komen er komen je zit ook met je toeristenbelasting wat ze moeten betalen en allemaal ja. dat soort dingen. Maar de dagjesmensen, dus de mensen die op de zaterdag komen, het zogenaamde grasveldmeeting, ja, daar hoef je je niet voor aan te melden. Je komt aanrijden, je betaalt bij de poort 5 euro en je rijdt het gras op en je vermaakt je de hele dag. Oh, je bent dus uh, verplaatst van de branding naar de camping Zuid? Ja. Uh, het middenterrein? Het middenterrein in de Zuid. Is het het middenterrein of het lager terrein? Het lage terrein, het, dus lager het grasveld. Terrein. Ja. Ja. Het is zo'n mooi terrein. Ja, het is, is prachtig. Is prachtig het je is zou camping. juist afvragen waarom is daar nog geen camperplaats uh, ja, gerealiseerd. Ja, ja. Is, maar goed, het ja. is wel handig dat er niks is, want anders kon jij er niet staan. Ja. Maar um, je zegt net toeristenbelasting, dus mensen moeten zich aanmelden en dan wordt het een soort camping. Ja, je mag, je mag, we hebben dus een vergunning gekregen, of tenminste de, de, de gemeente heeft toestemming gegeven dat we daar mogen blijven slapen. Dus de mensen die met hun bus komen en die dus overnachten in die auto's, die mogen dus vrijdagmiddag aankomen rijden vanaf drie uur. En die mogen we tot zondag daar blijven staan, tot even vier uur. Dat zijn, uh... En wat, wat is zo'n programma dan, uh, uh, twee, drie dagen? Uh, even kijken hoor, de vrijdagavond, nou wat ik net zei, we gaan om uh, um drie uur gaan we dan open, dan komen de mensen aanrijden. Nou, dan gaan ze aanwijzen waar ze een plek komen te staan. We hebben de kampeerders die slapen dan als je op het veld aankomt rijden. Dus je rijdt door die spoorboom heen, dan heb je, link, hè, dan heb je gelijk ja? linksaf, dan gaat je ga die iets, iets naar beneden toe. Ja. Daar mogen de mensen staan in een ronde cirkel gelijk. In de vorm van de tuinen, dat ze meelopen, daar staan de campinggasten. Dan, even zeg maar. dan in het midden laten we het hele gebeuren, laten we vrij voor uh, politiebrand weer ambulance. Die, die, hebben natuurlijk allemaal, uh, uh, die moeten hun routes allemaal weten. En dan aan de rechterkant dat veld, daar komen de grasveldmeeting. Dus de mensen die een dagje komen, die komen daar. Dan de vrijdagavond dan, uh, een borreltje uh, voor de mensen die allemaal zijn geweest. Of die uh, allemaal komen, een welkomstborreltje en allemaal dat soort dingen. Uh, er zijn natuurlijk heel veel sponsoren die hebben allemaal een, een, een, een, een, een dingetje geven ze af. Dus mensen krijgen allemaal een goodieback die er vol zit. En ja, het is gewoon slap lullen met elkaar. Gewoon een beetje, beetje het, gezellig. Maar... Een beetje gezellig zijn, ja. <laughs> je je, je dat kent dat. Het mooiste wat er is, dat slap lullen met elkaar. <laughs> zet, uh, zet vier van die ouders naast elkaar en de chauffeurs gaan over allerlei technische details. Uh, ja, uh... Ja, ja, het valt mee hoor. Ja. ja. Ja, het is allemaal, uh, je zet die auto's naar elkaar en dan, uh, en vooral in april, uh, vanaf uh, september, oktober, dan hebben we toch wel een beetje de laatste evenementen hebben gehad op het Volkswagen gebeuren. Ja. En in april, we zijn toch wel een van de eerste in Nederland die weer een buiten evenement hebben. Dat zoemt dat rond in die wereld? Dat is niet normaal, het ja? is niet normaal. Ja. Want het is, het is allemaal heel mooi en, uh, en het, is, het ziet er gelikt uit. En Pieter zegt ook, jullie hebben ontzettend veel sponsors. Ja. Maar, ze komen van België, Duitsland. Dus het, het is echt Europees dat ze hier naartoe komen? Ja, er zijn gewoon mensen die, die plannen gewoon een weekend. Of een vakantiewerken plannen ze af, Vorig jaar, dus toen het was, ja. hadden we mensen die kwamen drie Duitsers met een T2... Vanuit erg diep vanuit Duitsland. Die hadden een week vakantie. Die hebben, zijn gestart in Duitsland. Die hebben een toertje gemaakt in de En de laatste plek was in Zandvoort. Voor het weekend? Voor het weekend. En daarna zouden ze naar huis. Dus die mensen hebben we wel laten staan. Ja, ja. Waar moet je die mensen naartoe sturen? Je kan ze niet wegsturen. Dat nee, weet niet. nee. nee. Dat ze mee met je camper en zoek het uit. Nee. En dat weekend is van 21 tot en met 23 april aanstaande. Ja. Er ja. wordt feest in Zandvoort. Ik hoop het. Ik hoop het even. Nou, ja. Mooi weer, geen wind. Dat hoop ik zeker. <laughs> ja. Maar je kan het niet alleen, je hebt een heel team om je heen. Ja, we hebben een heel team. Ik doe het ook niet alleen. Natuurlijk niet. Ik ben wel de, de, de aanzichter ervan geweest. Want het is, nou ja, Rij je en... zelf Volkswagen? Uiteraard. <laughs> kijk, kijk, dit. Dat is mijn, uh... Ik vind hem wel leuk, Piet. <laughs> ja, ik vind hem wel leuk. Hij is een goede organisator. Die bovenste, dat is een T1 trouwens. Dit busje? Dat is mijn busje. Ja. Ja. Ja. En daaronder staat een T2. <laughs> Uh, je, je rijdt er zelf in, dus uh, je bent ook op de hoogte van, uh, van in- en outs. En uh, ik vind het heel mooi dat het Europees is. Maar is, is, is daar een boekje? aan je lid van een club? Nee, nee, nee. nee. Er is geen VW all uh, Club ja, of zo? Ja, daar past het van. Daar past het, maar wij niet. Okay. Wij, uh, wij zijn een stichting. De stichting vindt het en, uh, en daar, Dat club gebeurde, ik ben niet zo van dat clubje. nee. Nee, maar... dus ik, ik hou dat ook een beetje... Het wordt natuurlijk wel een club. Het wordt, ja. Er zijn wel mensen die zeggen van... Oh, wij horen bij Vint het Zandvoort. Ja, bedoel ik. Ja, prima. Maar het is niet zo dat we eh, met jasjes aan gaan lopen... ...en <laughs> naar een andere evenementen gaan met stickers. Nee nee, of nee, nee, het, nee, nee, nee, nee. Ik zie dat niet zitten. Nee. nee. Maar... Uh, Kijk, het ja, evenement... Wij organiseren het. en Net wat je, wat je zei van... Er zitten een hele groep mensen achter. erachter. Ja, het is ongelooflijk. Wij, wij, wij organiseren het. Maar het is eigenlijk voor iedereen die in een Volkswagenbus rijdt... ...of in een... In een goed autootje rijdt, daar is het voor. Het is gewoon een superleuk evenement. en kom naar Zandvoort en uh, geniet ervan. Ja, de mensen die uh, dus het weekend staan, daar is een soort uh, programma voor. Hè? Ja. Een beetje borrelen, een beetje gezellig bijkletsen. Ja. Uh, en mensen die, die weten dat, hè? bezoekers, ja. Ja. die komen met hun auto aan. Die kunnen gewoon opeens parkeren en die kunnen bij jullie een kaartje kopen om erin te komen. Het is gratis. Is gratis. Ja. Dan kom je met je auto, hè? dus je en je, je, je, je, je, je, je, je type 1 uh, autootje, dan betaal je 5 euro op de zaterdag. Uh, gewoon bij de poort betalen en uh, je hoort, krijgt de plek aangewezen en je zet je autootje neer en, uh, en uh, geniet van de dag. En de bezoekers hier uit het dorp of uit Haanen of waar ze ook vandaan komen. En die, die parkeren het mogen... parkeerterrein. Precies, en normale huis, tarief. Ja. Ja. En gaan, uh, gaan lekker auto's kijken, gaan lekker... Uh, en dat is gratis. Ja, en gaan lekker praten met mensen. En dat is ook het leuke ervan hè, die motorkappen staan open en dan, uh... als, je, als je tijd hebt, je moet je... het is heel moeilijk uit te leggen wat zo'n sfeer het is, maar ik, ja... Je moet het proeven. Ja, het is immens. Ik vind het zo'n geweldig evenement. Ja duren nul hoor. <laughs> ja. dus en het ja. is eerste lustrum. Vijf jaar. Ja. Vijftig ja. keer. Ja. Is er nog wat speciaals bij de eerste lustrum? Nee, nee, dat waren we wel van plan. Ja. Dat maar... waren we wel van plan. Nou, we hebben, hebben vorig jaar natuurlijk best wel schade gehad. En daar hebben we flink voor in de pot uh, moeten ja, gewoon, zitten roeren. Ja. Dus we zijn eigenlijk, we beginnen eigenlijk weer met nul. Ja, ja dus van elke. Uh, Vijf euro is, is natuurlijk mooi, maar je zal wel een kapitaal nodig hebben om allerlei dingen te regelen. Ja, ja en gelukkig, uh, nou, even onze ja, sponsoren van vorig jaar... Het zijn er uh, een beetje te veel om op te noemen geloof ik, maar ja, er wij, zijn vier, vijf pagina's vol joh. Wij hebben, uh, vorig jaar hebben we met de hele club, hebben we, uh, na het evenement, hebben we de, de sponsoren hebben we allemaal gebeld. Uitgelegd wat er allemaal gaande is gebeurd. Nou, zijn, de reacties waren zo super, super relaxed allemaal. Dat iedereen zei van Michel, hou lekker het geld in de pot en doe je ding ermee. Dus met die uh, giften van deze sponsoren. Kijk, weet je, ik heb natuurlijk wel mijn onkosten gehad ja, ja. aan de flyertjes. En het programmaboekje was natuurlijk gedrukt. En de stickers waren al klaar. En uh, we hadden iets van 6 of 700 goodie bags, dus die helemaal vol lagen met folders en flyers van andere evenementen ja. en allemaal soort dingen. Ja, die hebben we wel allemaal uitloopdelen delen op andere evenementen. Dus we hebben wel de spullen allemaal uitloopdelen. delen. En de, de bedragen die we hebben binnengekregen van de sponsoren... Ja, daar hebben we de rest allemaal van betaald. Ja, ik denk dat uh, mensen die in Zandvoort sponsoren... Zandvoort, en Ik zie hier een paar uh, Zandvoortse bedrijven... Ja. Die alle begrip hebben voor stormen en, en ja, rin, Dat hebben ze zelf ook lachen. Tuurlijk. Ik vind het een geweldig initiatief. Ik ook. Goed. Uh, het is in april. 21 tot en met 23 april. Dus we ja. zijn nog een uh, eentje weg. Mensen kunnen zich liefst opgeven omdat het voor jullie makkelijker is. Maar ja. iedereen is welkom om uh, te komen kijken. Ja. Ook de ja. niet-VW-rijen ja. mag komen cool. kijken. Perfect. Dus Pieter. Ja, ik, ga, nou, ja ik, ik laat me voorlichten door mijn zoon die ook in de organisatie zit. Ja. Dus oh, daar die... zou je zeker moeten gaan kijken. Ja, die zal me iets meer uh, kunnen vertellen. Okay. kijk, dat is er zo een en dat ja, ja. is er zo één. Oké. Okay. Uh... Nou, Orno die weet dat niet, dus, geloof mij maar. Orno oh, okay. uh, nou, uh... die heeft op elektrische auto's en daar heb ik helemaal niks mee. Uh, Orno dat... ono, die, die gaat nu studeren hoe dat dan wel in er okay. elkaar ja. zit. Ja. Maar, maar ik kom langs. <coughs> Bedankt voor de uitleg. En uh, als er nog wat verandert voor uh, uh, 23 april, kom dan gezellig nog even ja. bijbabbelen. Ja. Dankjewel. Dank jullie wel. Dank je. Dank jullie. maar dan... Ja. Ja. door meneer Belen. Ja, dat is soms ook wel positief, toch? Het is... Uh, <laughs> ja, het is ook wel positief dat je niet... Uh, niet jongen, ik vind het wel positief dat die... Uh, nou inderdaad zit en met daarmee het genoemde wat, uh, wat jonger is. Geworden. Ja. Minder grijze haren. Dus wij komen niet meer <laughs> in aanmerking. Nou, ik was het ook niet van plan, maar... Nee. het doet mij inderdaad deugd dat... Uh, uh, de jeugd verjongt. En, jeugd de, de, de, de raad verjongt, neem me niet kwalijk. En... we hebben het er al eens over gehad... Het, ik hoop nu dat het neerleggen van standpunten gaat verminderen en dat er meer debat komt. Ja, volgens mij hebben wij het daar zelfs na de raadsvergadering een keer over gehad. En ik zei toen meteen dat ik het van harte met je eens ben. En juist, uh, juist het debatteren is wel eens een probleem. Dat, uh, als het wat scherp wordt, dan wordt er, wordt er afgekapt of uh, dan voelen mensen zich aangesproken. Ja. Terwijl politiek gaat het inderdaad juist over de verschillende standpunten. En, uh, en proberen een, een gelijk of een vergelijk te krijgen of, of een overeenkomst. We hebben uh, vorige week naar jouw motie geluisterd en dat ging over het afschaffen van uh, de sluitingstijden. Is dan het principe wat jullie huldigen, de regel moet weg? Minder regels? Dat is inderdaad de achtergrond, minder regels, maar meteen wel even een correctie. We hebben niet voorgesteld om de sluitingstijden af te schaffen. We nee. hebben gezegd om daar een experiment mee ja, okay. te doen. Dat ja. we, we zien heel veel gemeentes waarin ze inderdaad de sluitingstijden afschaffen, vrijgeven, uh, met een soort systeem werken, dat je een aantal dagen langer mag er zijn allerlei, allerlei varianten en wat je ziet is dat als die sluitingstijden ruimer worden of flexibeler worden dat daarmee ook de overlast in de buurt uh, uh, afneemt omdat iedereen gaat gespijden naar huis en niet allemaal op hetzelfde moment. En wat je ziet is dat ook de omzet in de horeca uh, toeneemt. Ja de meneer Veldwits was het daar niet echt mee eens want die uh, riep dat je dan veel meer overlast hebt omdat Brommer 1 om 2 uur weggaat Brommer 2 om half 3, Brommer 3 enzovoort enzovoort. Dat was zijn uh, tegen. Um, Uiteindelijk hebben jullie het aangehouden, want er komt een nieuwe APV. En in de APV zou dan kunnen komen dat uh, verruiming van de openingszijde. Maar dan zou je nog steeds een soort experimentje moeten houden, of niet? Nee, je stelt nou eigenlijk twee vragen in één keer. Uh, want ik wil toch even reageren op die uitspraak ja, ja, ja. die je net uh, voorlegde van, uh, van die Veldwies. Inderdaad, als je zegt: uh, broemer één. Maar dan denk ik nog steeds dat één brommer die rustig wegrijdt... veel minder geluidsoverlast uh, geeft dan drie of vier brommers die tegelijk wegrijden. Maar goed, nogmaals, we weten het niet. Daarom zou, hebben wij juist een experiment voorgesteld. Dan weten we na het experiment hoe het echt mm -hmm. zit en hoe het ook in Zandvoort uh, landt. Maar ja, tijdens zo'n raadsvergadering proef je dan dat daar niet echt een meerderheid voor is. Uh, dus dan kan ik twee dingen doen. Dan kan ik de motie in stemming brengen en dan wordt die afgewezen. Of ik luister naar de toezegging van de burgemeester. Die zegt, er komt toch een herziening van de APV. Dus alle regels uh, worden toch herzien. Um, en als hij dan zegt van daar willen we het in meenemen, gewoon voorleggen of er draagvlak voor is, dan, uh, dan vind ik dat een hele mooie toezegging en hebben we toch aardig wat bereikt. Dat is politiek. Ja. Ik kijk even naar het verleden Martijn. Uh, en ik voel me opeens al oud worden. <lacht> worden? Maar, uh, maar in het Jij bent ook ooit het jongste raadslid geweest, toch? Ja klopt, ja, klopt. Maar in het verleden was het zo dat uh, de kroegen om 12 uur sloten. En dan gingen we met de hele handel naar de volgende, die een vergunning had tot twee uur. Dat en tenslotte eindig je bij Ries. En dat was tot vier uur s morgens. Uh, dus we, we liepen van kroeg naar kroeg. Zonder overigens vernielingen aan te brengen of wat dan ook. Uiteraard. En dan, dan, denk ik, dan denk ik, van, waarom niet, waarom, waarom ben je verplicht om twee of om twaalf uur de tent te sluiten... En, nou, dat is natuurlijk ook wat ik uh, in die motie zei. Het is een be beetje een raar idee. Dat was. Uh, kijk, ik ben politicus, ik ben geen ondernemer, ik heb daar uh, geen verstand van. Dus laat die ondernemer, la leg die verantwoordelijkheid neer waar hij hoort. Laat een ondernemer een bepaalde oh, laat hij zijn zaak dicht doet. Als een ondernemer en laat zegt, de zand voort, of het er bepalen bepaalde laat hij een fatsoenlijke tijd te maken. Als een ondernemer zegt, er zitten nog maar twee klanten in mijn zaak, jongens, ik ga sluiten, ik ga naar huis, toe, gaan slapen. Ja, dan ik dus dat is dat soms uh, ja, goed recht. Nou, nou, maar Het is uiterst funest in de horeca. Dat je uh, glijdende tijden gaat zetten. Of je bent open of je bent dicht. Nee, uh, als je van dan die ondernemer over. Dat ben ik met je eens, maar dan zal je zien dat de ondernemer kiest voor een vaste tijd. En hoe, welke tijd dat is, dat zien we dan weer. Precies, en ik vind dat hij inderdaad zelf voor die vaste tijd moet kiezen. Kijk, een supermarkt mag ook langer open zijn. Toch gaat het een om 8 uur dicht en de ander om 9 mm -hmm. uur. Dat kan, dat is de vrijheid die de ondernemer heeft. Ze mogen allebei langer open dan wat ze nu zijn. Dat is een keuze. Um, Kijk, maar als je. Wat wilde ik nou zeggen? Kijk, waar het vooral om gaat is dat je hebt een vaste tijd. Stel je zegt. Misschien na, na die verruiming zegt de kroeg nog steeds. Ik vind drie uur een hele fatsoenlijke tijd Reema. om dicht te gaan. Maar dan kan hij wel zeggen. Stel er zitten nog vijf mensen in, in, in zijn kroeg. En die willen nog één rondje doen. En het is gezellig. En hij denkt. Nou, wat zal het ook. We gaan een kwart over drie dicht. Ja maar dan heeft hij gekozen voor drie uur. Ja, dan zijn dan zeggen van, is er zit nog één groepje die blijft een kwartiertje lang omdat het gezellig is. Dan moet dat ook wel kunnen. Ja, Dat, dat, dat, is ook een dat een zijn dingen die, die, die, die, die zal je dan ook moeten nemen ja. in uh, in Maar in elk geval, die vrijheid hoort bij de ondernemer en niet bij, bij mij als politicus. Dus ik vind dat... Nou ja, goed, dus daar, daarom zou je dat als experiment uh, willen zien. Nou weet ik dat dan... Uh... Controleert de politie nog steeds of ze zich aan de sluitingstijd houden? Ik weet niet of dat de politie is of de gemeentelijke handhaving, maar daar wordt op uh, gecontroleerd. Al twee. Dat betekent dat dat ook niet meer hoeft. Precies, dat is ook ja. wat ik toen uh, terug zei tegen de heer Veldwies van, uh, Inderdaad, de, de, hij had toen een probleem met de handhaven dat die portieren weg moest volgens mij. Maar het, ja, het je hebt de handhavencapaciteit die overhoudt, omdat je niet meer op standsluitingstijd op de handhaven. En die kunnen misschien door de straat heen om te kijken waar de overlast is. Om nee, te doen waar de politie voor is en waar de handhaven voor is, overlast beperken. Die, die, die gaat dan inderdaad naar de overlast. En de hoeft niet meer te zeggen van ja, jij had om drie uur dicht moeten zijn, wat nu nog door beide partijen uh, gebeurt. Ik wil even terug naar uh, een jaar of uh, wat is het? Zes zeven geleden ongeveer. Toen is er een project geweest veilig stap. En daar zijn de tijden toen ook besproken. En toen uh, zijn er een aantal kroegen verruimd naar vijf uur. En dat gaat goed. En de rest zijn gewoon van wij houden één uur, twee uur, drie uur, wat ze hadden. Uh, dat gaat nu weer te sprake komen. Want er is nog steeds een groep die, die daarover uh, experimenteert en praat. Hè? De, de straat om eens mee te beginnen. Wat denk jij zelf? Jij zegt laat het andere ondernemers zo. Dus je hebt nog geen visie wat ondernemers zelf willen. Nee. Okay. En ik denk ook niet dat ik die hoef te hebben. Nee, okay. uh, ik zou het fijn vinden als de kroegen langer open zijn. Ik zou het vooral fijn vinden als de ondernemer die vrijheid heeft om te doen wat goed is voor zijn ondernemer. Okay. Want ik was laatst, het was wel in de wintermaand, maar op een zaterdagavond door de Halstraat aan het lopen. En het is gewoon stil. Er zitten in één of twee kroegen zitten drie mensen. Dat, ja. dat was het. En dat was ja. een zaterdagavond in, in de uitgaanstraat van Zandvoort. En dan is er toch wel wat aan de hand. Nou, dat is, het, dat is er zeker. Uh... Wij zijn die jongeren uit Haarlem en Heemsteden die. Op de fiets naar Zandvoort gaan van jongens, hier zijn open tijden of makkelijker tijden dan Haarlem, bijvoorbeeld. Nou ja, ik denk uh, wat je op, op meer treinen ziet, ook met de zondagsopenstelling van winkels. Toen kwamen ook vanuit de hele regio komen, uh, kwamen ze hier winkelen op zondag. Dat was goed voor onze lokale economie, voor de werkgelegenheid hier. Maar op een gegeven moment zie je dat andere gemeenten dat, dat trucje na gaan doen. Die gaan ook langer open, ook op zondag. En dat heb, heb je denk ik in de horeca ook. Dus we moeten ook weer een stapje voorop durven lopen. Nou praten we over kroegen in het dorp. Ja. Uh, een voortzetting ervan zijn de strand, uh, strandpaviljoens. die werd buiten de motie gehouden toch? de motie ging inderdaad vooral over dat uitgaanscentrum in het centrum dus inderdaad vooral de kroeg in het dorp en niet zozeer over de horeca op het strand dat is maar niet... stel voor dat jouw motie lukt denk je dan niet dat de strandpavilions zeggen van nou wij ook dat weet ik niet um, dat zou je ook dan moeten zien um, ik denk dat dat een ander type horeca is dan in het dorp en de motie is echt vooral gericht op uh, je hebt de uitgaanssituatie uitgaans, uh, uh, in het dorp. Ja, maar je geeft wel een voorbeeld aan. En ik kan me voorstellen dat er strandpatillons zijn. Die zijn, we hebben een feestje. En dat willen we doorzetten tot zes uh, uur, zeven uur, acht uur. Uh. We houden dezelfde tijden maar aan. Ja. Mijn, het... mijn basisgevoel is dat je uh, zoveel mogelijk vrijheid daar wilt laten. Tegelijkertijd is de situatie op het strand anders. Die sluitingszijden zijn nu al een ander regime. Die moeten nu al eerder dichten dan uh, in het dorp. Ik denk dat als je nu de discussie gaat bijtrekken van moeten we dat niet gelijk trekken, dan krijg je een hele hoop andere discussies. Want dan hoort de discussie erbij van wat betaalt een standpachter aan pacht op het strand en wat betaalt een ondernemer hier aan huur. Daar zitten... Ik geef het alleen maar aan dat Precies. als deze denk... motie lukt, dat je dan de ja. volgende stap kan verwachten van wij ook. Precies, en ik denk dat die discussie van moeten het dorp en het strand niet meer samengetrokken worden, dat is een interessante discussie. Die moeten we ook zeker een keer voeren, maar dat is niet de discussie die met deze motie voor wacht omdat we niet kunnen controleren uh, wat eruit gaat, uh, probeer een beetje bij de microfoon te blijven. Uh, dat zijn twee regimes, strand en, uh, en, en horeca. Zandvoort. Wat Pieter aanhaalt, dat is natuurlijk een discussie die gaat dan ook weer komen. Uh, past het ook in de APV, Strand regime? Ja, dat zijn allebei artikelen in de APV, maar wel allebei andere artikelen. Oké. Okay. Dus die, uh, nou dat, dat zal dan de discussie worden. Ja. Wanneer gaat het gebeuren, die APV-herziening? Uh, uh, ik zag het op de agenda al een uh, uh, Ja, bij een de komende commissieronde je... uh, uh, en die is ja, in februari. En uh, ging uh, aanstaande dinsdag gaat het over Precies. de participatie? Precies, ja. uh, Dan gaat het over de kaders die wij als raad meegeven aan die participatie over die hele APV. Uh, hoe, hoe, hoe zou je dat zien? Mag iedere zandvoort daar zich mee bemoeien? Ik weet dat er bij de vorige APV is er een... een, een uh, ...een setting geweest in het Louis Davis carré... ...waar hij punt voor punt werd doorgenomen... ...en waar iedereen op mocht schieten. Ja, nou, wij, je zult, zult zo moeten kijken... van ...hoe ga je dat precies uh, vormgeven? Um, ik denk dat het vooral belangrijk is... ...dat je als politiek de eerste instantie een beetje rustig uh, blijft... ...en dat je zo'n gewoon ...je wilt vooral informatie ophalen... ...en de vraag is wat je daarna met die informatie doet... ...daar mm -hmm. worstel ik zelf nog een beetje mee... ...ik heb er nog geen uh, vast standpunt over... ...ik moet ook nog onze fractievergaderingen uh, hebben... ...maar... Als er staat co-produceren. Dat, dat, dat, dat, dat, een van die kaders die je dan meegeeft is hoe ja. in die dat, hoe dat staat. En co-produceren is dan dat je eigenlijk samen die regels vast gaat stellen. Uh, terwijl je kunt ook de discussie stellen van wij als politici zijn ook gekozen met een bepaald programma. En dat kan met elkaar botsen. En een van die kaders die ik mee zou willen geven is dat een doel is om minder regels te krijgen. En als er uitkomt dat er meer regels komen heb ik moeite met die uitkomst. Ja oké, okay. ja, dat is een okay. politieke stelling. Word jij ondersteund door de kroegbazen, de ondernemersvereniging van soort. Uh, ik moet je zeggen dat ik daar uh, geen uh, uitgebreide behoeftepeiling aan heb gedaan. Uh, de burgemeester heeft ook gezegd dat we gaan nou met, met die participatie over de APV gaan we die behoefte peilen. Nou, ik vind dat op zich niet een hele... Het is natuurlijk interessant, maar ik vind het niet de basis. Want zelfs als de kroegbazen allemaal zeggen van we vinden het prima zoals het nu is, we blijven om drie uur dicht... Dan nog zou ik zeggen, haal die regel eruit. Een paar jaar geleden. En, dan verandert er dus niks. Een paar jaar geleden had ook in de APV bijvoorbeeld de regel staan. dat je niet met onweer mocht zwemmen in de zee. Die is er ook uitgehaald. Niet omdat er nou een hele grote behoefte was. Nee. omdat iedereen dacht van ik wil met onweer gaan zwemmen, wie houdt mij tegen? Maar omdat we dachten van ja, wie zou er in godsnaam in de regen willen zwemmen? Haal die regel weg. Dat maar, is alleen principe. maar papierwerk. Ja, ja. Ja, nou, dat okay, de volgende vraag. Je hebt ook, ook gepeld, met, uh, gepeld met de collega's, andere raadsleden. Ja. Wat denk je? Nou, gaan ze tegenstemmen omdat het dit van de oppositie komt? Of zeggen uh, ze het is interessant, we gaan je volgen? Dat vind ik eigenlijk lastig inschatten. Bij de, commissie waar de, of bij de laatste raadsvergadering waar die motie aan de orde was, was... was het een beetje een gemengd beeld. Mensen zagen vooral uh, nadelen... Um, maar tegelijkertijd werd er wel gezegd van neem het in de APV mee. Zoals Zandvoort heeft dat bijvoorbeeld gezegd. Ook de burgemeester heeft laten zeggen van nou, laten we het meenemen in de APV. Dus wie weet is daar wel op die manier draagvlak voor. Ik denk dat we een beetje af moeten van het standpunt van we stemmen tegen omdat jij oppositie bent. Ja nee maar zo is het wel. Dus de praktijk. Nou, dat vind ik een beetje te ver aan. Ik, als we met z'n allen vinden dat Zandvoort vooruit moet kijken. En welke partij dient dan ook een plan in waardoor we vooruit kijken. Dan moet je als coalitie en als oppositie gewoon zeggen we doen het. En, ik, ja, en, ja, ik ben het helemaal met je eens. Maar ik, de praktijk is iets anders. Nou, nou de praktijk de afgelopen jaren. Ik denk wel, er zit nu ook een nieuwe coalitie. Dus we moeten dat wel een kans uh, gunnen. Ook, ja, om te kijken hoe, het, uh, hoe dat verder gaat. Um, ik heb vooral ook bij, die commissie, bij, de, bij de laatste raadsvergadering wel inhoudelijke argumenten gehoord. Ja, nou, er argumenten dat... waar ik het niet mee eens ben. Maar bijvoorbeeld met Jan, Jan Beel heb ik een discussie gehad. Dat er zijn er argumenten waar ik het niet mee eens ben. Maar uiteindelijk zijn het wel, wordt er wel op de inhoud uh, over gediscussieerd. Dus dat doen nou, we in die zin wel, wel positief. Ja, ik... Bruggetje maken naar uh, nieuwe coalitie en uh, oppositie. Uh, nou de, de, de val van het uh, college hebben we gezien. Daarna is er een, nieuw, uh, een onderzoekje geweest door uh, Belinda. Uh, jullie hebben een, hadden een principieel standpunt over de uh, ambtelijke samenwerking. Hebben. Ja. Hebben, ja. <laughs> en daardoor uh, heb je uh, ja, ja, ja. eigenlijk een soort van buitenspel gezet. Omdat die andere... Uh, de coalitie gingen vormen en één partij veranderde van mening... omdat het al besloten was. Um, wat is jullie principieel bezwaar? Nou, eerst twee dingen. Uh, je zei net, het is al besloten. Dat is niet waar. Ik denk, als we, we hebben nu een jaar en een maand ongeveer staan de verkiezingen. En wat er, ik denk, een van de belangrijkste vergaderingen zal zijn... Is straks in mei. In mei uh, besluiten we namelijk definitief of we uh, die ambtenaren uh, laten fuseren met Haarlem. Of, of eigenlijk annexeren, is misschien een beter woord dan, uh, dan fusie. Um, ja, dus het in mei volgen op de Het besluit is nog niet genomen. Uh, we hebben nu gezegd, we gaan die trein laten rijden. Maar we, kunnen nog, we zijn nou de trein aan het opbouwen in feite. En die trein... Uh, die kun, in mei gaan we beslissen of die opgebouwde trein die er dan staat... of we die laten rijden of niet. Maar ja, er is al een intentieverklaring. Er, is een intentieverklaring, uh, er zijn de, raadsbesluiten van de. de spoor, het er, de trein staat er. We zijn die trein nu aan het aankleden. En in mei kiezen we ervoor of we die trein laten rijden of niet. Maar... Je kunt eronderop zeggen dat die trein gaat rijden. Als je de afgelopen vergadering gevolgd hebt en jij zit daarbij, dan zou je voor jezelf al kunnen concluderen dat die trein gaat rijden. Want jullie met z'n drieën gaan voor die trein springen. En het is een vreselijk ongeluk, maar die trein gaat rijden. En ja, nou wordt het een beetje een vervelende beeldvak als we voor de trein gaan springen. Ik zou liever zeggen, we gaan willen aan de noodrem hangen. Ja, aan de noodrem hangen. Dat vind ik wat prettiger dan de voorspringen. Ik, ik, ben, ik ben even ja, maar... teruggegaan in, in, in raadsbesluiten en in uh, BMW-besluiten en adviezen. En daar kom ik steeds in tegen dat die trein op die rails moet. En dat je hem dan 18 uh, mei maar... een duw geeft. Het zij zo. Wat ik mij afvraag... En, uh, in die tijd dat die intentieverklaring kwam, er werd een raadsbesluit genomen, er werd een BNW-advies gedaan. Zat er een VVD-wethouder? Ik heb het nu, nu, ik loopt heb nu over aantal, 2013. Heb ik ja, dan nou lopen een aantal discussies door elkaar heen. In 2013 zagen we de decentralisatie het sociale aankomst, Al die zorgtaken, al die ja. sociale zaken taken die naar de gemeente gingen. Toen hebben we gezegd: van dat kan Zandvoort niet aan. Dus laten we dat nou, dat sociale domein, samen oppakken met Haarlem. Dat is nog steeds hoe de VVD daarin staat. Wij zouden het liefst zien dat we dat sociale domein doen met Haarlem. Gaat, hard, gaat best goed, dus laten we dat zo doen. Maar misschien hebben we met toerisme hebben we meer uh, gemeen met, met Bloemendaal. Of misschien met Noordwijk, hè, onze buurgemeente aan de, aan de zuidkant. Dus zo zou je per situatie kunnen kijken waarmee je samenwerkt. Dan hou je hier in dit gemeentehuis de regie. En dat is meteen ons belangrijkste bezwaar. Wij worden nou overgenomen door een ambtelijk apparaat... wat tien keer zo groot als dat van Zandvoort... Dat staat ook letterlijk in de stukken van Haarlem. We gaan op de Haarlemse manier werken. Dat staat er letterlijk in. Dan kan de wethouder hier honderd keer zeggen. Ja, we hebben een couleur lokaal. Nee, we gaan op de Haarlemse manier werken. Het staat zwart op wit. Dan dus ben je in de regie ben je kwijt. En dat is ons belangrijkste bezwaar. Maar in die uh, intentieverklaring. Die ondertekend is door de VVD-wethouder. Staat over ambtelijke samenwerking compleet. Niet alleen over de uh, sociaal domein. Dat hij naar voren getrokken is, is juist. En dat hij goed loopt, dat is een evaluatiepunt. Hij is wel ingeluid met toestemming van de VVD. Dat ging en... volgens mij niet over een algemeen antwoord. Voor mij heeft de Raad. Eh, toen was er inderdaad een, een plan om veel verder te gaan kijken. Of te onderzoeken was het toen uh -huh. volgens mij. En daar is de Raad toen voor gegaan. En toen is die intentieverklaring ook niet doorgegaan. Dus je hebt het nou over een intentieverklaring die ondertekend is. Maar het ja? is voor mij een intentieverklaring die juist niet ondertekend is. Omdat de Raad daarvoor is gaan springen in de vorige periode. Dat... En voorkomen terecht. Dat heb ik niet gezien. Want ik heb hier wel die. Uh, die ben gezien de, gezien de tijd. Ja. Ja, want we hebben nog een aantal sprekers. Zeker. Ik wil hem wel even afronden. Dan, uh, jullie gaan in mei beginnen met die uh, samenwerking. Jullie houden nog steeds vol. De VVD houdt nog de steeds vol. De samenwerking gaat in in januari 2018. Ja. En in mei beslissen we of we dat gaan doen. Oké. Okay. Ja. Gezien de situatie binnen de VVD, zullen jullie daar niet voor zijn. Precies. Dan hebben we volgend jaar verkiezingen. Dan is het ja of nee een feit. Hoe ga je er dan mee om? Nou, we hebben nog geen verkiezingsprogramma. Dat wordt het komende jaar opgesteld. Ik hoop nog steeds dat we in mei met z'n allen besluiten om het niet te doen. Okay. Uh, daar heb ik ook wel hoop op. Als je ziet dat de oude partijen ook een beetje zeggen van dan moet het niet langzamer aan. GBZ heeft de afgelopen 2,5 jaar constant uh, tegen die ambtenarenfusie uh, geweest. Dus misschien draaien ze weer uh, terug. Dat lijkt mij zeer onwaarschijnlijk. Dat, nou ja, ik ben een optimist, die ken me. Ja. Uh, dus ik, ik hoop dat het in mei niet doorgaat. Mocht het wel doorgaan, ja. Ja, dan hebben we een nieuwe situatie. Dan moeten we kijken hoe we daarmee omgaan. We hebben nog geen verkiezingsprogramma's VVD. Nee. Dus ik kan alleen als VVD-lid, alle leden hebben hun inbreng. Kan ik zeggen dat mijn voorstel zijn om het dan zo snel mogelijk terug te draaien. Dus daar moeten we in mei okay. op gaan letten. Ja. Welke exit-afspraken staan erin? Hoe kunnen we eruit stappen? Oké, okay, dan zien we na een, in mei zien we verder. En na 18 zien we verder ja. hoe dat in het verkiezingsprogramma terecht komt. Ja, precies. Martijn, dankjewel voor de uitleg. Ja, graag gedaan. En tot de, tot de volgende keer. Dankjewel. Tot de George Polman van A.G. Architecten. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, we gaan praten over de nieuwbouw op het Raadselsplein. Er uh, is een vergunningaanvraag gedaan voor een, uh, een mooi pand. Want als je nu over het Raadsplein loopt en je kijkt tegen die kale muren aan. gedankt dat Lana Lemmens daar een uh, mooi uh, spandoek heeft opgehangen. Dat houdt hij nu bij elkaar. Om, ja, om het een beetje te verdoezelen. Maar het is natuurlijk geen porum voor toeristen als hier... Nee, nee, het is een beetje zonde van komt. je mooie dorpshart. Ja. En uh, nu, nu de Louis Davies klaar is, heb je de, aan die kant ook weer een, een mooie holding. Dus het is inderdaad hard nodig dat er iets gebeurt met die gevel. <kling> um, van van wie, wie is de opdrachtgever? De opdrachtgever is uh, de firma Rinkel. De eigenaar van uh, de HEMA. Dus waar vroeger Rinkel uh, de tea room zat uh, met uh, de luxe broodjes. Ja. Dat is nu uh, overgegaan uh, naar de eigenaar van de HEMA. En die is uh, door de gemeente geselecteerd om een, een plan te maken. En ze willen natuurlijk graag, omdat ze daar met de HEMA zitten, ook... Uh, ja de buren, dat daar iets moois komt. Dus die hebben ons gevraagd om daar iets moois te tekenen. Dan was die rinkel vroeger erg actief, want die hadden ook op het Raadhuisplein zelf terrasjes met tafels en stoelen. En dan liepen ze vanuit de tierroom naar de overkant om daar de gasten allemaal te voorzien. Ja, en de VVV die heeft daar vroeger ook gezeten. Ja. ja die dus het er is wel een, aan. Ja, een historisch plekje. Alleen het ging op een gegeven moment stop, omdat toen nog vervoer was, autovervoer, twee verkeer over dat kerkplein. En dat was levensgevaarlijk voor die Open om met bladeren met koffie heen en weer te lopen. Ja. Toen is dat gestopt. Nee, dat is altijd natuurlijk de afweging met verkeer. Inderdaad, toen kon je nog met de auto in de Kerkstraat komen. Dat kan zelfs ik me nog herinneren. Uh, ja, en wat je nu hebt op het Raadhuisplein, dat is ook een beetje zonde. Eigenlijk is het een soort uh, keerlus uh, voor de bus geworden. Ja, dus de inderdaad. toeristen die uh, stappen op, die zwaaien nog even naar iedereen in het centrum. En dan rijden ze we weer terug uh, uh, rond het uh, rondje Raadhuisplein. Nou, ik denk nog steeds met dankbaarheid terug naar die muziektent die er stond. Dan kon iedereen er makkelijk omheen staan zonder gevaar voor ja. eigen leven met bussen en auto's. Misschien is het een overweging om dat muziekpaviljoen te integreren. Kijk, nou, dan, onze... dan, zou je, dan zou je die voor het mooie nieuwe gebouw moeten zetten. Ergens in de hoek. Nee, maar ik denk dat je het zo uh, kan zien. Ons plan is uh, stap 1. Uh, de gemeente die heeft gezegd uh, we willen een kwaliteitsimpuls uh, aan dat plein. He, nu heb je uh, inderdaad wat jij zegt uh, Pieter, de Albert Heijn. Die heeft daar een, eigenlijk toch wel een, uh, ja, een stuk gevel afgemaakt Precies. met uh, een mooi volume. Yep. Uh, het plein is bijna af. Alleen nu nog die kopse kant uh, van het restaurant Andrea. Um, wij uh, hebben dat gelezen ook in het bestemmingsplan. Want uh, het is allemaal door de gemeente vastgelegd in het bestemmingsplan wat je daar mag bouwen. Mag ik daar heel even op terug? Ja? We zijn heel uh, positief en leuk begonnen over het gebouw. En dat er een opdrachtgever is. Zover zijn we het nog niet. Nou, zo, nee. nog niet dat het gaat gebeuren, maar de tekeningen liggen er. Ik hoor in het dorp: waarom moet dat nou op dat plein? Maar het blijkt dus dat er al heel lang een bestemmingsplan is voor nieuwbouw op het plein. Uh, het herstemmingsplan is ja. uh, opnieuw vastgesteld. Dus ik weet het niet uit mijn hoofd. Maar dat is natuurlijk het uitgangspunt. Dus er lag gewoon een bestemmingsplan wat jarenlang uh, daar al was. Ja. En dat is uh, opnieuw uh, bekrachtigd. Okay. Dus het is iets al, wat al jaren beleid is van de gemeente. Die kwaliteitsimpuls. Met name hmm. om dus de, de loop van de Kerkstraat naar de halstraat goed ja, nou, te begeleiden. Nee, ik zal je dat even helpen daar, uit ja, de herinnering dat bestemmingsplan uh, is gemaakt. Oh, dat weet jij om, nog? Ja, omdat het raadhuis te vol zat met ambtenaren. En we dachten van dan gaan we daar tegen die gevel een kantoorgebouw in zetten, zodat er een overloop wordt voor de ambtenaren van de gemeente Zandvoort. En is, is is het is een de Sanford, de... dat de is echt het Zandvoortstraject van vele jaren. Dat is de stad ja. geweest. Maar is, is daarom, Pieter, dat stuk aan de achterkant gebouwd? Ja, dat was, de, dat was fase 1. Dat was een ontwerp van Oostrum en van uh, uh, Ingwerks en Sterrenburg. En toen zeiden we, dat is al te klein, uh, laten we eens kijken naar die gevel. Van Grafdijk en daar een kantoorgebouw tegenaan zetten. Nu, nu weet ik het bij de Pieter. Dat was Wagenaar in Sterreburg. <laughs> Wagenaar in Sterreburg. Ja. Maar goed, dat is het begin ervan dus. Ja. En nu uiteindelijk uh, komt er wat. Ja. En nu ligt het, uh, het plan van uh, AG Architecten daar. Ja. Um, ik, toen ik het eerst zag, toen dacht ik bij mezelf... Andrea staat er nog. Dat klopt. Andrea die gaan we in uh, oude luister herstellen. Nu worden de bovenste verdiepingen niet gebruikt. Dat is ook dichtgetimmerd. Dat uh, is wel leuk uh, gevonden met de Italiaanse vlag. Ja. Maar er staat een prachtig uh, gietijzeren balkonnetje boven. Uh, het voegwerk wordt hersteld. De oorspronkelijke mooie ramen die komen terug met het glas in lood. En uh, uh, dat is dan fase 2. Dan komen daarboven appartementen die gekoppeld zijn aan het trappenhuis. Uh, van wat we aan het Raadhuisplein het maken. Het voorste gebouw. Ja. Dus het is één uh, ontwikkeling in twee stappen. Ja. Kan, je, kan je beschrijven precies wat jouw plannen zijn in deze nieuwbouw? Ja, wat, wat we willen, zoals ik al net zei, is dus een mooie loop creëren van uh, de Kerkstraat naar de Haltestraat, En vice versa, dus voor uh, het wandelend publiek. Uh, daar hoort ook bij dat je op de begane grond iets uh, aantrekkelijks maakt. En dat is? Uh, er komt een winkel. Er zijn uh, gesprekken al in een vergevoerde stadium. Alleen dat is nog niet definitief, dus ik kan nog niet zeggen uh, wat daar komt. Horeca? Maar, uh, nee, geen horeca, maar een winkel die uh, een aanvullend uh, aanbod geeft op wat er al is daar in de buurt. En niet bijvoorbeeld een bankgebouw met rolluiken die het hele weekend gesloten is. Dus het moet echt dus, iets zijn. Dus geen terrasjes ervoor dat mensen lekker in de zon kunnen zitten? Uh, nee, in principe geen terrasjes. Um, de discussie gaat natuurlijk ook over uh, het gebruik van het plein. Um, bijvoorbeeld zoals de ijsbaan uh, nu uh, een groot succes is geworden de laatste jaren. Dus als je daar een terras maakt, dan denk ik dat dat uh, te veel beperkingen kan uh, opleveren voor andere evenementen. Um, ik denk ook dat het raadhuisplein uh, op een bepaalde manier zal worden aangepast. Um, daar zijn al ideeën over. Uh, die hoor ik al. Uh, de gemeente kijkt ernaar. Uh, hoe ga je om met de rijrichting van de Grote Krocht. De ontsluiting van de LDC garage. Hè? Want als je nu daar voorbij rijdt. moet je ergens weer een soort uh, rondje gaan rijden. Voordat je weer bij de ingang bent. De bus. Ja. De bus. Dus, dus wat we nu doen. Dat is stap 1. Uh, ruimtelijk dat plein afmaken. en geheel van maken. En een goede functie uh, daaraan toevoegen. Dus een winkel beneden. En appartementen boven. En ook Andrea weer goed uh, in de mooie staat herstellen. En dan uh, volgt daarna de herinrichting van het Raadhuisplein. Uh, de mensen van de ijsbaan, daar hebben we af en toe contact mee. Er is de ENA aanwezig. Ja, precies. Uh, Leo Miesbeek. De die ijsmeester? Komt, uh, ja, de hoofdijsmeester. Hij uh, ja, is natuurlijk ook uh, uh, enigszins ervaren op bouwkundig gebied. Dus ja, die, uh, ja, ja, ja, ja, ja, dat kan je wel stellen. kan zelfs nog met de computer tekenen, heb ik begrepen. Dus die, die zal uh, ook wel met mooie plannen komen. Ja, en dan kan je goed op elkaar afstemmen. Het is mogelijk. Die ijsbaan die kan er nog bij blijven. Ja, je kan natuurlijk de ijsbaan kan je een stukje opschuiven. Je kan kijken uh, tijdens evenementen. Die ijsbaan staat er drie weken hoe ga je dan om met, zoals ik al net noemde, die keerlust voor de bus. kan je de bus niet uh, heen laten rijden via de staat of kan je hem niet uh, terug laten rijden via de Krocht. Er zijn allerlei uh, mogelijkheden voor. Ja. Voor een beperkte periode. En dan heb je dus het plein. En zeker ook die muziekkapel die nu eigenlijk op een soort eilandje staat. Ja, die wordt die helemaal moet je niet trekken natuurlijk ja. uh, bij je plannen. Als je het, uh, als je het heel scherp uh, zou stellen, want je, je hebt het nu over herrichting uh, Raadhuisplein. En als ik nu even de, de verkeerssituatie heel snel naar boven haal, dan is de oranje Oranje-straat naar beneden, de Krocht naartoe, ja. en dan de Haltenstraat in. Dus eigenlijk zou je de rechterkant van het Raadhuisplein, dat straatgedeelte bij het plein kunnen trekken. Nou ja, dan sluit je natuurlijk helemaal aan op uh, Kerkplein, Kerkstraat, en dan maak je de verbinding met de haltestraat uh, een stukje makkelijker nog. Ja, ja. maar dat zijn dus uh, de, de volgende plannen. Dus wat nog ik, even kijk, over ik kijk even van jouw ja. plan uit. Ja. mijn rugte naartoe, naar die, uh, die, die gekke nare muur, en dan kijk ik naar links en dan zie ik het gemeentehuis. Ja. Die eerste uitbreiding van Wagenaar en uh, Sternburg, Sternburg ja, ja, ja. Die staat leeg. Ja. Er zit nauwelijks nou meer iemand komt in. Die leeg. Ja, de balie is er nog, maar voor de rest is die leeg. Hoe ver kan je daar ook naar kijken? Uh, nou, in, in, in combinatie met dit plan. Ja. Het, het, het mooiste is natuurlijk het historische gebouw. Het, dat willen we zoveel mogelijk in het zicht laten. Ja. Um, de gemeente, die uh, bij het uitgeven van de grond. hebben ze extra regels opgesteld, die dus uh, sterker zijn dan het bestemmingsplan. Dus waar het bestemmingsplan zegt... je mag tot 15 meter hoog... zeggen uh, de aanvullende voorwaarden van de gemeente... blijf met je goot onder de goot van het raadhuisplein. Ja. Dus, sorry, van uh, het raadhuis, het gemeentehuis. Ja. Dus uh, de goot daar is 8 meter. 10 En wij blijven met onze goot op 7,70 meter. 70. Okay, dus die blijft lager. Maar ik kijk naar die uitbreiding die leeg staat. Kijk je daar ook niet met een scheef oog naar? Van als je dit plan klaar hebt... En ik draai me en ik schiet dan het, die uitbreiding. Jongens, wat voor nut heeft dat nog? Ja, dat is anders mee. Dat is natuurlijk een, een heel ander verhaal als zometeen een ambtelijke fusie ja, komt. Ja, maar bent dan komt daar veel bent in kijkt jij, jij kijkt verder. Ja. Heel, nou. nou, eerst maar even dit, want we, we wonen in Stanford, Pieter. Ja? En um, ik denk dat het heel belangrijk is in het hier en nu de dingen goed voor elkaar te krijgen. En dat gaat met kleine stapjes. En uh, ja, ik zal geen uh, rare vergelijkingen maken met de binnenboulevard. Maar het is natuurlijk niet goed om 30 jaar plannen te maken en uh, niets te realiseren. Het gaat ook om uh, de bewoners vandaag die elke dag ergens langs lopen. En dat moet er ook netjes en verzorgd uitzien. Uh. Oké, okay, dus eerst dit, Pieter, en dan... Dus van laten we deze de stap zetten de... voor de uh, achterkant. Wanneer gaat hij eerst de paal de grond in? Um, we hebben nu een frunningsaanvraag lopen. Ja. Dat moet eerst worden afgerond. En ja. dan gaan we bouwen. Maar het zou toch mooi zijn als we rond uh, de zomer uh, aan de slag kunnen. Kijk, nou dat lijkt me een goed plan. Nou, uh, verder nog uh, over uh, die gevel. We hebben een leuk hoekaccent. Een torentje die dan uh, de routing naar de Kerkstraat Kerkplein begeleidt. Yeah. We passen uh, een balkon toe in de veranda stijl. Daar kan Sinterklaas op staan bij de ja, intocht. Inderdaad, dat van, zou ja, heel ja, leuk de, zijn. Op het uh, ja. Maar die mag ook gewoon op het bordes <laughs> blijven van het gemeentehuis. Dus we sluiten heel goed aan op de bebouwing zoals daar Andrea en ik zel, uh, daar gesitueerd zijn. Gezien de tijd uh, moeten we het toch even kort samenvatten. Een nieuw gebouw, een plan van AG. En uh, wat kost het op het plein? Hoeveel meter? Uh, de bouwprijzen. Nee, de, de, de, de, de... mens zegt het plein is weg. Hoeveel gaat er van het plein? Oh, af? sorry, dat is 7,40 meter. Oké, okay, dus. En uh, ja, dat, dat is al jarenlang vastgelegd in een bestemmingsplan. Okay. Dus het plan is er. We gaan zien wat het ziet er van komt. Zijn er ontwikkelingen? Dan kom, kom rustig nog een keer langs. Oké, okay, graag. dankjewel. Ja. Dankjewel. Ik had nog een vraag, maar ik ben vergeet. Oh, dat. Hoe kom jij aan die tekening? Want die die zoek ik al. Die ligt in de.